Lieselot Thomasen met het NOS-journaal. Een Duitse moestcent RWE heeft voor het eerst in 60 jaar verlies geleden. Een bedrijf noteerde een verlies van 2,8 miljard euro. RWE verloor flink op stilstaande energiecentrales. Vorig jaar moest het bedrijf 4,8 miljard euro afschrijven op de waarde van bezittingen. Een groot deel van die afschrijvingen, 1,5 miljard euro, is gedaan op energiecentrales in de Benelux...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 Minister Kerry gaat vandaag naar Kiev om de steun van Amerika aan Oekraïne te onderstrepen. De EU gaf Moskou gisteren tot donderdag de tijd om de spanning rond de krim te verminderen, anders volgen gerichte sancties. Hotelkamers zijn het afgelopen jaar wereldwijd gemiddeld 3% duurder geworden, blijkt uit de hotelprijsindex van boekingssite hotels.com. Het is het vierde jaar op rij dat de prijzen stijgen, maar kamers zijn nog wel steeds gemiddeld 6% goedkoper dan voor de crisis.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 Een arrestatieteam werd naar zijn woning gestuurd en vond daar de man dood aan. Het weer. Het is helder met lokaal een mistbank. Verder flinke zonnige periode en droog. Het wordt 10 of 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is van de ANWB. Er staan nog files op de A8 van Zaandam naar Amsterdam bij Ozaan 2 kilometer. En na een ongeluk op de A9 van Diemen naar Amstelveen bij knopend Hollendrecht 4 kilometer. Maar de rijstroken zijn weer vrij.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 Wachten duurt te lang, ik denk ik voel, ik zweer. Niets geeft mij het teken. Niets geeft mij de kracht. Niets geeft mij het zijn dat ik al lang. Jan, dat kunnen we wel aan onze collega Dale even over laten, de muziek bepalen. Ja. Geweldig, geweldig. Je de kast en een teken van leven. Het is 8-4. Welkom bij de derde en laatste uur alweer van Zandvoort op zondag. Op deze zondag, hè, want de zon schijnt uh, volop. Heerlijk. Het zal gezellig zijn op het strand en in het dorp natuurlijk. Uh, een, uh, met voetbalveld. Op de voetbalvelden is, is het ook feest. Heel gezellig. Feyenoord, Ajax. Daar gaan we even naar kijken. Stand op dit moment bij die wedstrijd 1 tegen 2. En Veldman heeft de tweede goal gescoord. En dan gaan we naar die andere wedstrijd ook maar even kijken Albert Jan. FC Groningen, SC Kambuur. Lange tijd was het 1 tegen 0, maar Kambuur heeft tegen gescoord. De stand momenteel 1 tegen 1. In de derde uur van Zandvoort op zondag de volgende onderwerpen. Half vijf, het dieren van de week. En die luistert naar de naam Basje. En rond de klok van kwart voor vijf, het gedicht van de week. En het zal u niet verbazen dat het in het teken staat van lente kriebels. Over, rond de klok van kwart over vier hebben we nog wat pit report. Uh, en dan met name over de Formule 1, die op 16 maart zal gaan beginnen... Op de Grand Prix, met de Grand Prix van Australië. Maar daarover straks meer, eerst weer muziek. Hier is James Blunt en de Bonfire Hearts.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 Well today The spark and I'm on fire Speak. zag ik jou straks een plaat opzoeken. Sunshine Reggae. Ja. Ja. Van welke groep is dat? Goeie vraag. Dat is Layback. Ja. En dit is ook Layback. Oké. We gingen terug naar 1989 met de single inderdaad van Layback. En de Bakerman is Baking Bread. Oh ja. We zouden wat anders gaan doen, hè? CFFR Radio. BitReport. We zijn van alle markten thuis, want hier is het race nieuws met collega Vos. Ja, en in de aanloop van het begin van het Formule 1 seizoen... zijn er nog diverse teams die met diverse problemen kampen. De Formule 1 gaat van start op 16 maart tijdens de Grand Prix van Australië. Allereerst kijken we even bij Caterham. De nieuwe bolide van Caterham is vooralsnog de Formule 1 onwaardig, al dus autocureerd. Kobayashi. We zijn niet klaar om te racen in de Formule 1. Op dit moment zou ik zeggen dat het team nog beter de auto uit de GP2-klasse kan inzetten. Alvo, zegt de Japanner. Die voor het komend seizoen aangetrokken is door de Maleisische Britse Renstal. Keteram heeft voor het nieuwe seizoen de raceformatie in zijn geheel vervangen. De Nederlander Guido van der Garde en Charles Pieck zijn vervangen door Kobayashi en de zweet Mar Marcus Eriksson. De Nederlander Robin Vrijns is reserverijder. Dus blijft bij Keteram toch een oranje tintje aan. En dan het. Uh, het aanloopgedoe van rond Vettel, want de Duitse Formule 1 coureur Sebastian Vettel heeft weer een testdag in het water gezien vallen. De wereldkampioen was afgelopen zaterdag in Bahrein veroordeeld tot toekijken vanwege elektronische problemen met zijn Red Bull bolide. De Oostenrijkse renstal kampt in de aanloop van het nieuwe seizoen met aanhoudende problemen. Het is niet de beste situatie, maar er is niets aan te doen... al dus Vettel die op twee weken voor de start van het nieuwe Formule 1 seizoen... nog amper kilometers heeft kunnen maken in zijn RB10. Iedereen is extreem gemotiveerd om de problemen te verhelpen... maar zo makkelijk is dat niet. We kunnen alleen maar hopen dat het zondag beter gaat... en dat we in Melbourne het seizoen goed kunnen beginnen. Maar op dit moment is de betrouwbaarheid verre te zoeken bij... Red Bull. Al dus het racereport. Tot zover inderdaad het racenieuws bij CFM. Zometeen om half vijf hebben we weer het dier van de wijk. Is dat Basje? Ja hè? Basje hè? Ja, Basje. Basje. Die komt er straks om half vijf aan okay. bij CFM. Maar eerst met de Houston onder meer. www.zfmzandvoort.nl Voor alle Disco freaks uit de jaren 80. Des van Star Punch. The object of my desire. Ja, we gaan eens even kijken naar de eindstanden in de Eredivisie, divisie. De wedstrijden die vandaag gespeeld zijn, Albert Jan. Nou, dan gaan we eens even terug naar de wedstrijd van half 1. FC Utrecht tegen FC Twente 1 tegen 1. En dan komt hij aan, hè? de klassieker van vandaag, Feyenoord Ajax, is geëindigd in een winst voor Ajax 1 tegen 2. Ja, en dan hebben we als derde en laatste nog FC Groningen tegen Kambuur. Dat is 1-1 gebleven. Oké, okay, tot zover. Het voetbal is zo dadelijk het dier van de week. Maar eerst is nog onder meer, of onder meer, is nog deze van Chris Cap. Hier is Liar, Liar. Hmm, <hums> niet. Oh, wacht. Ja, komt ja. Komt ja. Komt ja. Oké. burning.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 NL. En het dierenthuis is geopend van 11 uur tot dus 4 uur s middags... op maandag tot en met zaterdag. Dus ga voor Basje of een van de andere leuke dieren... Uit. kennen we thuis aan de Keesomstraat nummer 5. Is hier Behind Blue Eyes. Zo voort hoorde je de ziel van Peter Frampton en Baby I Love Your Way. Wat een mooie plaat hè? Robert Young. Blijft een klassieker. Geweldig, een Deel. klassieker. Ja, Feyenoord Ajax ook. Hè? <laughs> Klopt die wel. werd 1-2. Nou, kijken we nog even naar de AZ. Die heeft momenteel gescoord hè? Ja, die staan nu met 1-0 voor. Die staan 1-0 voor. Nou, mocht er nog verandering in komen, hoor je nog voor vijven van ons. Maar eerst zometeen op naar het gedicht van de week. Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken.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 I believe, I believe, I believe, I believe, I in you and I believe. Als bouwde weinig groot. Het is 14 minuten voor 5 uur. Tijd voor het gedicht van de week. En deze week gaat het gedicht van de week over, jawel, de lente. Een nieuwe start. Ons hart dat sneller slaat. Een prachtige lentebloesem komt eraan. De natuur verandert. Begint te leven.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 Veel te lang geleden dat ik zo kon genieten. Van de rust, bomen en vooral niet opschieten. Dat was hem het gedicht van de week bij CFM Zandvoort op zondag. En dat stond natuurlijk geheel in het teken van de lente. Jawel, en hier is Peter de Koning, die slaat ook mooi aan hè, bij die uh, gedicht van de week.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 Hij lacht naar mij.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 ik naar mij, ik lacht naar haar. En er is voorjaar, en er is voorjaar. Het maakt niet uit, al hag ik al de tanden kwijt. Want er is lente, lente voor altijd. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Het is altijd lente in de ogen. De tandartsassistenten, voor de patiënten, van de assistenten is er altijd lente. Het is altijd lente in de ogen, van de tandersassistenten. Het is altijd lente in de ogen, van de assistenten voor de patiënten. AZ heeft gescoord ja. weer, voor de tweede keer, dus uh, AZ leidt met 2 tegen 0. Kijk, daar zijn de Alkmaarders weer blij mee, hè, denk ik. Dat, denk ik, ik wel zeker. Dat weet ik ook wel zeker. Tot zover deze uitzending van Zandvoort op zondag. Hebben we hebben het weer met uh, veel plezier gedaan. En Afgelopen drie uur. Veel plezier voor u, samengesteld informatie, sport en uh, informatie in en rondom Zandvoort. Uh, ja, de zondag zit er weer op. Ja, en volgende week dan, uh, zijn we er gewoon weer. Zijn we er gewoon weer. Met Zandvoort op... Zaterdag. Zaterdag. En dan weer op zondag. Tot volgende week en bedankt voor het luisteren. Een hele fijne zondagavond nog. Yeah, Dag en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Hoi, doei doei. Hoi. Things in